Kom maar binnen. Wat is dat? Is een brief. Hier op de grond. Van lore. Uh, van een staat erop. getipt in bezier. En? God, nee. Wel, Hier. lees zelf. Commissaris, ik heb aan de lore in mijn macht.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 Nog altijd overtuigd dat ik op het verkeerde spoor zit? Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Alleen. Ja, alleen, wat alleen, wat alleen? Ik vraag me af wat die kerel drijft, hè? Hij spreekt niet over losgeld ofzo. Seks natuurlijk, wat anders? Ah, ja, Pieter, een verkrachter schrijft toch geen brief. Ja, nou, maar een gek wel. En dat is hij, verdomme. Dat is nu wel duidelijk. Zal ik hem laten opsporen? Ja, en Hannelore de dood injagen. Ja, kijk, als we het verstandig aanpakken. Dan ja, nee, reken maar en... dat hij een scanner heeft. Eén bericht over de politieradio en hij voert zijn bedreiging uit. Nee, Guido Jong. We staan er alleen voor. Moederziel alleen. Eén verkeerde beslissing en alles wat me lief is, wordt me afgenomen. Rappanna, hé. Word eens wakker. Wat is het? Je dacht toch niet dat ik sliep? De uh, twee uur zijn om en nagedacht. Ja. En? Antwoord. Oh, Stefan, alstublieft. Kunnen we er niet over praten? Nee, Hanne, pa, het is ja of nee. Nee, maar toch niet zo. Ik bedoel, Stefan, als je als wilt dat ik u uw zin geef, dan gaat het meer toch moeten uithalen. denk je, ja of nee, Hanne? Nee. Nee. Goed, hè. Dat is zoals gewild.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 Pieter? Pieter? Dit ja. ja, is de, het? de telefoon, jongens. Zijn, we, zijn we zijn in slaap gevallen. Tom, ja, Zeg, Pieter, blijf kalm, hè. Ja. He, als hij het is, blijf kalm. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Met van een... Goeiemorgen, commissaris. Krijt dus. Ja, van de eerste keer een goede Probeer niet grappig te doen, een stuk onzicht. Ja, st st, dat zeg ik juist, blijf kalm. Hallo? Commissaris, zijn er nog? Uh, hoe is het met mijn vrouw? Ah, oh, die slaapt, dat is een poezeke. Als ze wakker is, zal ik haar de groeten doen, hè? Ik kan me voorstellen dat je haar vannacht gemist hebt. Wat heb je met haar gedaan? Oh, Je zult het daar later over hebben. Er zijn dringender zaken die ik mee wil bespreken. Hoeveel? Wat? Het Hoeveel wilt je? <gez> Denkt u echt dat ik het daarvoor doe? Ja, voor wat dan wel? Ja, ik zeg het net. Dat moet besproken worden. Maar niet via een telefoon. Je wilt een afspraak maken? Mm -hmm. Ik wil u de kans geven om mijn voorwaarden te luisteren. Als gaan we nog graag nog levend wil terugzien, de meeste? Daar wil ik alles voor doen. Daar wil ik alles voor doen, meneer Krijtes. Daar wil ik alles voor doen, meneer Krijtes. Ah, dat is al een heel goed begin. Je kent het om Poes? Op de burg? Mm Hm-hm. Om elf uur daar, stipt. Ik zal er zijn. En alleen. Geen trucsjes, commissaris. Als ik ook maar iets te veel blauw in de buurt hè, dan zullen de mijnen zien en dan zal Hanaloren er de nadelige gevolgen van ondervinden. Tot straks. En? Afspraak om elf uur in het ambus. Oh, hij heeft wel hè? Hij weet dat ik niks zal doen zolang hij Hannelore in zijn macht heeft.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 En een koffie voor meneer, alsjeblieft. Dank u. Uh, hoeveel? Uh, Vijfentwintig ster, alsjeblieft. alsjeblieft. Dank u wel. Dat is in orde. Oh, uh, goede dag, uh, Goeiedag. Goede dag. Ik moest eens weten, vent. Tuur ja, toch. Dat heb ik het ook altijd vreemd lastig met commissaris, met lipke van die melk. Ja, wat zijn het feitelijk? Melkpottekjes? Of melkdoosjes? Uh, Kruidjes. Je hebt schoenen op tijd, dat kan ik appreciëren. Slaat gelul maar over. Hoe is het met mijn vrouw? Uw vrouw? Le... Ober? Nee? Uh, bloody Mary graag. Uh, jammer. Dan had ik misschien beter een bloody Hanalore gevraagd. Goedemiddag. Super... Uw die vrouw die verkeert in die goede gezondheid. Als u mijn instructies stipt opvolgt, dan zal haar niks overkomen. Ja, wat zijn dan uw instructies? Ah, kent u Burgraaf Edouard Bocou de Berge-commissaris? Een vriend van uw vader? Ja. Wat je een vriend noemt. Ze hebben elkaar toch heel lang gekend. Dat is waar. In goede en slechte dagen. Maar zwart, daar gaat het nu niet om. De burgraaf heeft overmorgen een afspraak met notaris Leroy. Heeft een tafel voor twee gereserveerd in Le Panier d'Or. de markt hier. Ja, en? Ah, u zult er ook zijn. Huh? Waarvoor? Niet om mee te eten natuurlijk. Enfin, dat doet u zin mee. Maar het bordel sinds niet tot uw opdracht. Ja, maar dan wel.